Heeft er verdriet, ik geef de hoogste waarde voor verdriet, een hoger waarde krijgt u niet, voor oud verdriet, voor groot verdriet, krijg ik een liefde. En voor een klein verdrietje, een tuin en keuken verdrietje.